Michel Koenen met het NOS-journaal. Schiphol heeft opnieuw problemen met het systeem voor brandstoftoevoer. Daardoor zijn vluchten op de luchthaven vertraagd... of kunnen vluchten niet meer landen of opstijgen. Hoeveel vluchten er last van hebben is niet bekend. Het brandstofsysteem wordt beheerd door het bedrijf Aircraft Fuel Supply. Dat is een samenwerking tussen Air France KLM en een aantal oliemaatschappijen. En twee weken geleden waren er ook al problemen met het systeem. Honderden vluchten vielen toen uit of hadden flinke vertraging. De Amerikaanse winkelketen Walmart gaat reclame met gewelddadige uitingen weg laten halen uit de filialen. Het gaat vooral om gewelddadige games. Aanleiding is de aanslag vorig weekend in een Walmart in El Paso. 22 mensen kwamen om het leven. Walmart zegt dat de maatregel is genomen uit respect voor de nabestaanden. De winkelketen blijft wel gewoon wapens verkopen. Het bedrijf Foxconn gebruikt jongeren tussen de 16 en 18... voor het produceren van producten voor de Amerikaanse techgigant Amazon. Volgens The Guardian draaien ze overuren en moeten ze nachtdiensten doen. Volgens Foxconn zijn het stagiairs die zo werkervaring opdoen. De kinderen worden ingezet om productiepieken op te vangen. En de politie heeft het echtpaar getraceerd dat woensdag op een rommelmarkt in Zeeland... een verdachte knuffelbeer gaf aan een voorbijlopend jongetje. In de beer bleken een camera en een microfoon te zitten waarop de politie alarm sloeg. Maar de gevers waren niets kwaads van plan. Ze hebben aan nog drie kinderen zo'n knuffelbeer weggegeven. Het onderzoek bleek eerder vandaag al dat er geen batterijen in de beer zaten.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 I want some Watch your mouth move boy here I come Better move from a direction Pretty boy no I don't play fair Play with me if you want to dance the rhythm of the drum Schiffke. Goedenavond Dennis. Hallo. Oh, dat is een tijd geleden zou ik haast zeggen. Ja. Jeetje, Mina. Iets, die, iets zomer, langer, die zomer van 2019, die hakte best wel in, hè? Ja, zo. Dus ja, zie je, het, Die slaat wel eens een keertje over, maar we zijn er weer, hoor. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Gewoon keihard lekker. Fris en fruitig. Nou, dan kun je ze wel zeggen. Het is een stuk frisser inmiddels. Ja. Het begint ook langzaam maar zeker te waaien. En ja, we trapten gewoon af met deze fantastische plaat uh, op Musical Freedom. Het label van Chesso, toch? Uh, als ik ja. het goed heb. Ja, kijk nee. eens aan. De After Hours, super De After Hours. Nou ja, ik zeg, ik vind deze super lekker. En misschien komt er nog wel een plaat van uh, deze release af. Ja, twee uur Wat kun je allemaal verwachten? Nou, voor de vaste luisteraars, die weten het al. Maar voor de nieuwe luisteraars, leuk dat je bent ingeschakeld. Leuk dat je erbij bent. Je hebt ons kunnen vinden. Haha. Hé, hey, wat hebben we vanavond allemaal in de show, Dennis? Uh, natuurlijk, ja. even kijken in de chart. Wat, wat, wat is er nieuw? Oh, Absoluut. Is er uh, wat verschoven? Is ik, het allemaal een vond, beetje hetzelfde gebleven? Ik vond de chart nog niet zo speciaal. Dus we gaan even verder zoeken naar wat nieuws. Wat? Ja, dat is what's toch not? altijd lastig, hoor. Hier zie je het. Uh, wat, wat, wat, wat nieuws. Want ja, wij zijn het nieuws. Natuurlijk, nog nieuwtjes. Ja, morgen natuurlijk. Een heel groot festival, wat zeg ik? Er zijn wel meerdere festivals morgen. Ook eentje waar jij volgens mij naartoe gaat. Ja, klopt. Straks meer erover natuurlijk, voordat we de hele boel gaan verklappen. Jij ja, gaat ook lekker een tweede uur draaien. Ja, absoluut. En wat heb jij meegenomen? Want ja, jij zit al twee weken lang te stuiteren van... joh, Ik heb deze plaat, ik heb die plaat. Ik hoorde iets over een nieuwe Puma. Uh... Ja, twee zelfs. Twee zelfs. Ik heb er eentje gehoord. Die Welke? ik niks. Welke? Nou, noem maar eens één. Blem. Volgens mij was die het, ja, die vond ik niks. Of Spinning? Nee, die andere samen met... Uh, Moxie. Moxie, ja. Ik dacht okay. dat, dat Moxie was. Nou ja, maakt niet uit. Misschien weet jij het gewoon uh, te overtreffen in een leuke mix. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker uh, doorgaan hier met de show. Wat heb jij nog meer meegenomen vanavond? Uh, ja, nieuwe muziek uh, onder andere. Ja, klopt. Een uh, nieuwe remix van uh, Fats and Small, Turnaround. Maar gaan we die nu al draaien? Nee, toch? Nee. nee oh. oh, nee, ik heb ja. nu eentje. Je hebt nu eentje om je vingers bij af ja. te geen, likken? Ken je nog Club Bizarre van vroeger? Ja, dat, uh, die heb ik nog op vinyl, denk ik. Nou, ik heb hem hier uh, op mp3, een nieuwe uitvoering. Nou, laat we eens horen. Van wie is die dit keer? Van uh, John Christian met Juliette Clare op uh, Hexagon. Hexagon, oké. Okay, dat is ja. het label van uh, Don Diablo. Yep. Ik zou zeggen, dit is hier. Het is nee, lang! belang. Met nu. Nieuwe tekst. Hij is nog niet uit. John Christian Pjutting, Juliette Claire. Kleuk, bizar. Dit is jouw Ziit, jouw 106.9, jouw 104.5 en natuurlijk ook digitaal. Op het Wereldwijde Web. Maybe we can.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 Platen. Ik hou van trobbels, Dennis. Uh, en ja, we zaten hier net eventjes leggen. Het leek toch best wel een beetje op uh, Olaf Basowski, Waterman. Ja. En, uh, en een de, beetje in de luxe. Ja. Uh, it Just Won't Do. Ja. Yeah. Ik de... zeg dit was uh, Paul Jockey en Manacita. Dat hoorde je al uh, duidelijk. En de voor uh, die heerlijke plaats van John Christian en Club Bizarre. Ja, ja. Oh, dat, dat doen we weer. Denken aan. De, ja, wat was dat, de 90s hè? De, ja, ja, de ja, Een beetje de hardtrendse, hard trends, uh, Euro -trends uh, stijl, hè? Jeuk, Mina. Ja, wat een we gaan was allerlei dan, feesten af, hè? En ja, over feesten gesproken. We hebben de nodige feesten de laatste tijd gehad. We hebben natuurlijk in België Tomorrowland gehad. Ja. Ja, hoe is dat afgelopen eigenlijk? Uh, ja, volgens mij uh, vrij goed. Geen uh, grote schandalen over dat uh, ja. DJ's, uh, nou, de DJ's op een kop stonden. Ja, uh, dan wat dan die, moet je uh, bij Salvatore Ganacci zijn. Ja, die, die heb ik gezien. Die, die was weer helemaal live. Die had dat, gewoon een CD opgezet en ik, was aan het dansen. Ik vond zijn intro wel mooi, hoor. Er stond uh, gewoon tussen het publiek. stond die mensen duim en me Nou, van boe, boe. boe. <laughs> ja, dat... <laughs> Ja, dat zag ik, ik ook voorbij komen. Je kan zeggen wat je wil, maar ik vind dat wel originele acties hoor. Ik kan het wel, wel waarderen. Hij neemt eigenlijk gewoon het hele scene, neemt hij gewoon, maakt hij gewoon belachelijk. Ja, en ik had, een, uh, ik had zelf een beetje een probleem met de streaming. Oh. Weet, alleen de stage kon je zien en uh, de andere stages die bleven hangen. Oh? Ja. Ik weet ook niet waar het aan lag. Ik denk nou ja, misschien is het dan... Misschien overbelast. Dat zou zo maar kunnen, want het was een gigantisch uh, evenement. Uh, ja, met... en er gaan miljoenen mensen naar kijken als het maar ja, niet meer. Maar uh, als je zoiets mooi inpakt, dan moet je dat toch gewoon uh, ja, goed, goed, goed hebben. Goed voorbereid zijn. Ja, daarom. Maar wat ik zo uh, eventjes zag op de stages... Ik vond een hele hoop tegenvallen. Gewoon meer qua platenkeuze. Dat ik zeg van... goh. Uh, ik heb... vond het niet echt veel vernieuwend. Nee. Een beetje uh, de platen die, die je al kent. Ze stonden een beetje van, nou ja, oké, okay, ik ben nu geboekt. Yeah. Uh, ik vond uh, Chessel, vond ik daarentegen. Hij draaide wel gewoon ook. Wat jij draait? Ja, niet nie, nie, nie, Gewoon wat eigenlijk wat je van hem verwacht. Maar ook, maar ook wel veelzijdig. Ik vond hem meest veelzijdig draaien. Weet je, hij gaat ineens van EDM, big room, dan ineens weer een beetje bass house en dan... Nee, ik vond de set wel gaaf. Ja, ik Dat, ook. Uh, ja, af, weer wie, weer wat, wie vond weer... ik aan? De Chainsmokers volgens mij. Yeah. Die, die gasten, die hadden ook een drummer erbij en alles. Ja, maar een... die spelen ook live. He. Ja, met klopt. Ze uh, en alles. Die was ontzettend gaaf. Ja. Alleen, wie was ook een vrouwelijke DJ. De vrouw van? Ja, van uh, Dimitri Vegas. Ja, Dimitri Vegas en Light nou Leiden. heet ze ja. Ma Madden of zo. Madden. Ja, die staat normaal gesproken alleen uh, het mooie model uit te hangen. <laughs> alleen, er ging de, nu de, eventjes de, wat mis. Deze nee, de speler viel uit en ze de, had geen idee wat ze moest doen. Nee, ik geloof dat hij van tevoren alles voor elkaar krijgt. Van nou, dit moet je draaien, daar moet je die over nou, openzetten. Nou, ik denk dat niet knop. eens. Ik, volgens mij was het gewoon een voorgemixt uh, dingetje. En gewoon de handen in de lucht tegenaan. Ja. Nou, dat, is, dat vind ik wel helemaal uh, erg. Nou ja, een beetje Paris Hilton 2.0. Ja, nou ja. Ach ja, ik weet niet, ik weet niet wie er knapper was. Maar oh ja, <laughs> laten we dat inwinnen houden. Ja. Maar ja, wat hebben we nog meer voor feestjes gehad? We hebben natuurlijk de Gay Pride afgelopen weekend uh, gehad. Ja. Hey, hoe was dat wat jij hebt gedraaid op de Gay Pride? Uh, nou, ik, was, ik was niet bij de Gay Pride zelf... Uh, maar ja, meer achter... de afterparty. Ja, in Smokey. De afterparty. Ja, ja, dat was, uh, was een leuke huis. Ja, ik hoorde dat het op een gegeven moment Amsterdam op slot ging... omdat het zo druk was. Ja, nou, dat merkte je ook wel, hoor. Ja, het was, uh, uh, was druk en uh, warm. Het was net uh, koning, de Tweede Koningsdag. Dat idee kreeg ik ook al. Eén ja. bonte parade. Ja. Hartstikke leuk, hoor. Maar het, uh, inderdaad, het wordt een beetje een uh, poppenkast. Ja, het, ik... Ja. Die kijken, iedereen... Als jij naar ze kijkt, dan uh, prima. Uh, dan, dan, dan, dan, is, dan is het, wat zit je nou te kijken? ja. En dit is het. Joho, kijk nou, kijk nou. Ja, maar, ja, ik, ja. Ik, ik heb er een bepaalde mening over, maar die, die hou ik gewoon uh, voor, voor mezelf. Oh, zo. Ja, ik... Uh, uh, geen haat hoor, helemaal Nee, niet. absoluut ik, niet. Maar ik heb gewoon ja, bepaalde dingen dat ik echt denk, ja, waarom? Dat geloof ik als je daar draait. Dat is hier genoeg. N nou, in Smoky moet ik zeggen, viel het wel mee. Was het eigenlijk nog vrij normaal, om het even zo te zeggen. Kijk, het zullen allemaal wel uh, lesbisch of uh, homo of uh, weet ik veel geweest zijn. Maar bijvoorbeeld in de voorgaande jaren zag je veel meer ongebouwde mensen. En mensen echt in, in leren. En uh, weet je allemaal van die man verpakken. Maar dat vond ik dit jaar. Ja, wel nou, dus, dat, dat heb je nu toch ook aan leren? dat leer? Dat staat je goed? Ja, ja, ja. Nu kan het weer. Het zweet nou niet meer zo, hè? Nee, dat dan... we <laughs> was een beetje plakkerig. Hé, <laughs> hey, maar uh, zullen we nog eventjes uh, één feestje erbij pakken? Want morgen, ja, dan is er een leuk feest. Hier in Zandvoort gewoon, Ja. de berichtgeving was anders. Het was een beetje wel eens niet eens. Gaat het nou wel door gaat van... het nou niet door? Ja, morgen is er Amsterdamse avond in het dorp. En ja, de mensen, ja, in Zandvoort wordt vrij veel gehouden. Om het zo maar even te zeggen. Ja, en dat kunnen ze als de beste. Dat wou ik nou zeggen. De Amsterdamse avond, die zou dus gewoon in het centrum van Zandvoort zijn. En mensen die zeiden, ja, het gaat niet door vanwege de storm. Oh, stop. Hij gaat gewoon wel door, ja. ja. Alleen niet bij de Chin Chin. Nee. Bij de Chin Chin, die zegt, wij gaan niet. Maar ja, de, uh, andere cafés, zoals bij de Lauren Hardy, die, uh, laten, die, die laten, gaan gewoon uh, door. Die laten uh, café zich niet bier, kennen. Café vier, café Anders, die gaan gewoon door. Café uh, Rabble, uh, of lunch, uh, lunch ja. Rabble. En uh, bij de Yanks. En door bij door de Yanks. Ook, het gaat gewoon allemaal door, dus... Die laten zich niet Morgenmiddag kennen, begint het al... Uh, kun je losgaan? Ja, misschien gaat het dak ook los. Ja, je weet het niet. Ja, waarschijnlijk zal je mij... En mocht het zo erg zijn, dan gaan ze gewoon lekker naar binnen. Maar waarschijnlijk zal je mij ook wel vinden daar, hoor. Uh, Afterparty. After party. Want ja, er is nog meer morgenavond. Ja, ja. Of morgenmiddag al eigenlijk. Ja, vanaf 12 uur al. Vanaf 12 uur is daar al Dance Valley. Ja. Ik zou zeggen, nou zullen we eventjes een mooie break doen. Zometeen heb jij de, de line-up van Dance Valley. Ja, en dan hou ik het... Zijn er nog kaarten? Dat hoor je zometeen. Ja, maar en nu... de line-up hou ik het bij de main stage. Want anders kan ik een heel uur gaan vullen met... Zoveel? De... Oh, ja, okay. er zijn zoveel stages en line-ups, dus ik hou het bij de main stage. Ik zou zeggen, knal eerst die platen ja. van vorige week Even maar erin. Gay pride Even naar de Cape pride, after party. afterparty. <laughs> nou, jongens, doe toch niet zo mal. Dit is uh, Ozone met Drakosta DT. Ach, wees jezelf. Een lekkere bootleg. Daar zijn we hier gek uh, op. En we houden van iedereen. Wow. Dit wow. is Seat. Tot aan 11 uur. De hete Beats. En nu gewoon zo'n lekkere foute. Klassica. Stijl. Ja, maar, uh, Bloemingdale uh, nog. Inderdaad. Ik vind, een beetje, ja, toch. Uh, ja, mooie tijden waren dat. Jeutje, Mina. En daarvoor hoorde je een lekkere foute plaat. Ozo met Drakos tijd, Dinte in de zitzis. En Sasha Mikak, boetleg. Kan gewoon. Waar komt het vandaan? Naar Joegoslavië of zo? Die kant, uh, denk ik op. Ja, ik, ik denk het. Maakt niet uit. Hij deed het ontzettend leuk op de gay fright. En ja, van de vond denk ik ook wel uh, mooi tot z'n zo. Jawel. Maar ja, een feestje van andere allure, die vinden we morgen. Natuurlijk, want wat is er morgen? Het feest waar jij naartoe gaat. Het feest Dance Valley. En daar staat een line-up. Nou, Dennis, kom er maar in hoor, met die line-up. Ja, van twaalf uh, tot half twee, deep end. Half twee tot drie, Mesto. Thomas Newsen. Crisscross Amsterdam. Chucky Kazem. Bette Grand, u met Oscar en als afsluiter David Ketta. Kijk, dat is een uh, vette stage hoor, de main stage. Ja, ja. En het is om 11 uh, uur al afgelopen. Nou, ja. ja, kijk, dan kun je er nog uh, door vinden eventueel. We gaan meteen door uh, naar de Amsterdam avond. Ja. Ar, van David Ketta naar... Als je, als, je, als je het redt, hè. Van David Ketta naar uh, Lady Mix. Ja, als je het redt, hè. De, ja. Je moet niet vergeten eer dat je eruit uh, nou, bent. Ja, we gaan de taxi regelen. One, nou ja, dan dus sta je aardig in de rij. Hé, hey, maar uh, hoeveel stages zijn er eigenlijk? Uh, acht. Acht stages? Acht stages. Ongelooflijk. Ja, maar, ik yeah. zie een club ondersteboven stage. Dat is uh, de stage. Ik vind die wel leuk hoor. Ik denk dat ik die misschien nog wel uh, leuker vind ook. Daar vind ik uh, uh, Charms. Wel bekend van Lucky Charms, denk ik. Ja. Uh, Re, uh, Raven en Krijn. Uh, Vato González. Ja. Uh, Jody Bernal. Ik zag hem gisteren op televisie, Jody Manon, wat ziet hij eruit? Ja, met zijn blonde haren. Ja, een of ander halve rapper die in ineens uh, hier... De... Zijn huis is leeggeroofd, hè? Is het huis leeggeroofd? Ja. Wat hebben ze meegenomen? Nee. De koffiemachine. Z ik z ik weet het niet. Zijn gouden platen. Welke? <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> even een grafje tussendoor. Ja. Nee, iemand die daar wel dan gelijk eventjes uh, staat van uh, luren. Mr. Belt and Wessel. Altijd leuk. Dat wou ik nergens zeggen. The Boy Next Door versus Tom van der Weer. Ik weet niet wat je daarvan moet uh, verwachten. Het is natuurlijk een Slim FM-station. Uh, uh... Ja, ik denk uh, dat het meer van een uh, uh, gasten zijn. Oh, ja, nou ja. ja, we vinden daar Brooks uh, Loopers en Billy the Kid versus Chris Deluxe. En als afsluiter tot 10 uur is daar Maddox. Hey, en ja, heb je die ene jongen gezien van uh, Slim FM uh, die met een snorretje? Die heeft de zomerrit, uh, zegt hij, te, te pakken. Of dat ja, gaat hij proberen. Het, die altijd op straat ron, uh, rondloopt, toch? Of niet? Dat hij mensen interviewt en zo. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ik mis de naam even kwijt, maar ik weet wie je bedoelt. We, we komen er zo op terug. We gaan hem eventjes joep, joepen, maar uh, ja. denk ik. Ja. Maar, maar die was uh, bij gisteravond uh, de zomer met Art uh, op het deel 4. Uh, was hij bij Jody Bernal. Dan gingen ze dus op, het, uh, op een festivaletje even zijn plaatje draaien. Eventjes een beetje pluggen. En het, ja, het is gewoon een hele foute plaat. Ik denk dat hier misschien ook wel tot de recht zou komen. Ja, echt waar? Ja, ja, ja, ja, gewoon een beetje fout. Daar houden we hier wel van. <tie> nou ja, ik ben heel benieuwd. Uh, maar ja, die, uh, ik denk dat, uh, toch dat de Crazy Land stage ook wel een uh, leuke is. Met uh, Benny Rodriguez, La Fuente, uh, Sick Individuals, Fire The Firebeats, Fire uh, Mike S. En als afsluiter Tony Jr. Genoeg leuke namen. Ik denk dat het lastig ja, wordt voor het, je waar je wordt, zijn uh, moet. Het wordt een beetje een rondje lopen. Dat wou ik net zeggen. En je kunt altijd nog naar de Excite uh, gaan, hè? Nou nee bedankt. Als ik de line-up zo zie. <laughs> Laat maar. Hij heeft een rare naam tussen de techno stage volgens mij. Want ik zie daar uh, toch uh, staan uh, Lucien Voort. Wat is dat? Die is toch van... Uh... Lucie Ford, die, die, die was nooit zo van uh, de techno, hoor. Oh. Die, die was meer van een beetje tribal Latin uh, altijd. Dus die is helemaal omgegaan. Oké. Okay. Ik zou zeggen, heel veel plezier met het feest. Mocht je er yeah. nog heen willen, er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Ja. 70 euro, geloof ik, zijn de kaarten die nog te koop zijn. 88, 68, 75. X, yes. Extra fee. Ja, nou, is een paar euro erbij. Dus 70 euro. En dan ben je erbij. En anders uh, even tickets voor Er zijn nog kaarten genoeg. Tot zover dit nieuwtje. we door met een uh, gave trek. Want jij had een mooie brug hier naartoe. De nieuwe plaat van David Ketta. Ja. Is hij al uit? Hij is al uit, maar hij is super vet. Wat, wat is dat nou? Is hij al uit? Ja. Uh, Waarom heeft hij nog niet gedraaid? Ja, we hadden toch die zomerstop. Uh, oh, Is, is dat doei? het? Zeg het dan. De nieuwe David Ketta. Zou, zou met Morten never be alone. Wij laten jullie ook nooit met rust hoor. En met Aloe Black. Kijk, dat zijn namen. Zometeen! Gaan we nog even kijken in de charts. What's hot, what's not? Nou, deze plaats zeker. En misschien kunnen we even nog wel een klein nieuwtje. Oh jee, oh jee, wat spannend. Oh, dit is it! Hou hem hier! De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. ZFM van voor. ZFM van voor. 106.9 FM i quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, I see pledges. Do you not know have liquid. I see pledges. Do not Naar, maar ja, dit zo lekker is, deze plaat. En yes. wow. glitches in de Ivanback remix. En dit is ja. Als we dan toch geen zomerse sfeer zijn, dan vind ik het toch eigenlijk best wel uh, gezellig om er een leukere chart bij te pakken. Ja. En ik zat al te denken van nou, laten we gewoon eventjes een house chart bijpakken. Meestal is dat gewoon wat vrolijker, wat gezelliger. Ja. En als ik het ook al zo zie. Dat zit er wel wat leuks dus hoor, want ik zie hier bijvoorbeeld op nummer 10... Ja, we trappen gelijk de deur in huis. Mike film met Music is the Answer. Kijk eens dat lekkere orgeltje. Ja, daarom vind ik deze ook goed. Daar worden we altijd vrolijk van hoor. Absoluut. Glasgow Underground Recording. Choose ook gelijk gaan meezingen met deze plaats. Ja, ja. Maar dat doen we niet. Alleen de handen in de lucht. Heerlijk dit. Op oh, nummer 9 vinden we Cubico Robo en Peric. Op het label Defected In My Arms. denken die zomerse party er maar bij, hoor. Oh! oh Corona-svlieg om je horen. Mojito. Tequila. En als je denkt... Het is genoeg. Nee, hoor. We hebben nog meer, lekkers. Op nummer 8 vinden we daar Hot Sins 82. Op Niedief in Sound met Therapy. drink Alex Mills. Je diep houdt, uh, vind je dit meer? Ja. Dus meestal met hardzinnen even doen. Ja, maar toch een uh, aparte plaat in, uh, in dit rijtje. Op nummer 7 vinden we daar King met Raw op Running Back Records. Dit klinkt gelijk eventjes uh, vrolijk, hoor. Lekker pet. Ik gooi nou alles van MC. Oh, oh yeah! You are now rocking with the best. Ah, verleep look. Dat zou een mooie bootleg zijn. Ja, absoluut. Misschien een uh, leuke mashed uh, potatoes. Uh, ja, wie weet. We kunnen het proberen. Dat wou ik niet zeggen. Op nummer 6. Starters met music sounds better. Huh? Ja, oh, dit is mijn all-time favorite. Hoe, hoe kan dit ineens op nummer 6 staan? Is, uh, is, is er weer een van de producers dood ofzo? Het is gewoon uh, opnieuw uh, op een ander label uitgekomen. Ja, maar het is gewoon uh, het originele plaat. Ja. ja in, goede plaat hoor, daar niet van. Dus deze mag van mij gewoon lekker bovenaan blijven staan. Oh, ik vind ja, deze zo lekker. Die stem. ik ja, vind het goed. Dit is zo'n plaatje, doe je ogen erbij dicht. Oh. Als je hier gewoon zo... Uh, uh, iedereen gaat meezingen, ja, dat is jammer dan weer. Maar we gaan voor de nieuwe platen. Op nummer 5 vinden we daar Martin Eiken en Haley May met How I Feel Your Thing. Haley May. Leuke sound hoor, dit. Zeker. Ik haal altijd zo'n piano'tjes op. Op nummer 4 vinden we Corgo City en Todd Edwards met Deeper. Stevig hoor dit. Ja, die Corgo City maakt vette met. Op nummer 3, Lauryn Cornier en Chambray met Feeling Good of Rick En nummer twee. David Penn en Piet Hellers. Big love in de David Penn. Toppie. Ja. Op Defected, hè. Oh. Ja, heel veel op Defected, hoor. We hebben hem al een tijdje, een tijdje geleden gedraaid, hè. Al een paar keer. Dat hij... Dat hij nog niet eens uit was. Klopt. Oh. Ik zeg het al. Wij maken de charts, hè? En dan in nummer één. Ook op het label Defected. Rob. Suratje met Joyce. Ik vind dit nou niet een echte nummer 1. Uh, nee, maar ik vind ik, het wel een grappig plaatje, maar ik vind, vind het wel leuk. Maar niet speciaal. Nee, het is. Dan heb ik toch wel een hele andere plaat die een stuk leuker vindt. En die heb jij klaarstaan als dat goed is. Dat is namelijk die van Mike Williams. Ja. We hebben hem uh, nog niet uh, gedraaid in de show. We waren alwezig. Maar, oh, wat is hier leuk. Ik hoor hem nog nergens, Dennis. Uh, wat is dat? Waarom draaien niemand nog Mike Williams en Destiny met Kylie? Omdat ze achterloopt op op. Daar zullen we dan nog maar één draaien hier. Zo Mike Williams en Destik met Kylie. Je kent hem nog wel van een paar jaar geleden. Misschien stond je hier nog wel in de Club Scandals te springen. Ja, was je net, uh, leg, net oud. Stond je nog een beetje pastoirs Net oud genoeg om uh, een breezertje te nemen. Inderdaad, breezertjes. Ja. Een smeer of ijs. Wat een gouden tijd. Maar nu eerst. Lekker, Kylie! Lekker. vlugels. Had dat dopje nou van je neus? Kan ik niet meer de chance? Let's go out and dance. We can get into the groove. I can watch you move. Liter, you can sing to me like a shining star. But I rather, do you want a backseat of my car? seat of my car <laughs> Punt 9 is Zonzee, Zandvoort en. Domme Zomerhit. c m You do me, I do you. Feed me lies and we'll find the truth.